Middernacht, het begin van vrijdag 29 maart. Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,4% gekrompen. Volgens het CBS is dat een grotere krimp dan eerder werd becijferd. Het CBS ging eerder nog uit van een krimp van 0,2%. De Nederlandse economie zit in een recessie sinds het derde kwartaal van vorig jaar. Sinds die... PvdA-leider Diederik Samson vindt dat er een eind moet komen... aan brievenbusfirma's in Nederland. Samson vergelijkt dat soort firma's op de Amsterdamse Zuidas... met de situatie die heeft geleid tot de crisis op Cyprus. Hij deed zijn uitspraken in het tv-programma College Tour... dat de komende dag wordt uitgezonden. Samson zei verder dat de belastingvrijstelling... voor het Koningshuis afgeschaft moet worden.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 In Italië is de poging van formateur Bersani om een regering te vormen mislukt. Bersani's sociaaldemocratische PD hadden bij de verkiezingen eind februari een meerderheid in de Kamer van Afgevaardigden, maar niet in de Senaat. Bersani voerde de afgelopen dagen gesprekken met verschillende partijen en volgens hem waren de eisen van sommige partijen onacceptabel. De VN-veiligheidsraad is akkoord gegaan met de oprichting van een speciale eenheid die de gewapende groepen in het oosten van de Democratische Republiek Congo moet aanpakken. Die eenheid wordt onderdeel van de al bestaande VN-vredesmacht. In het Afrikaanse land zijn al zo'n 20.000 VN-militairen. Het weer droog met een paar graden vorst, in het noorden mogelijk wat winterse neerslag, overdag in het noorden bewolkt met mogelijk wat lichte sneeuw, in het zuiden droog met ook wat zon. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Windhappers, dat woord kende ik nog niet. Windhappers, dat zijn mensen die van de lucht lijken te leven. Mensen die met andere woorden iets voor elkaar krijgen... dat u en mij in geen honderd jaar lukt, namelijk geen belasting betalen. Het lijkt de hemel op aarde, geen belasting betalen. Maar het kan dus toch, als je maar brutaal bent. Miljarden liggen voor het oprapen. Miljarden voor het opraap is de titel van een onderzoekje van Kabel onder haar leden. Werknemers van de Belastingdienst mochten aangeven of er voldoende gedaan wordt... aan het najagen van fraudeurs en opsporen van windhappers. Nee dus, voor 3,5 miljard euro laat de dienst liggen aan fraudegevallen. Oninbaar heet het dan. Morgen is het Blauwe Vrijdag op Radio 1. Een dag die helemaal gaat over belastingen en de beroemde, beruchte envelop, de blauwe envelop. Dat is morgen. in Kazaloenen trappen we nu al af met de hoogleraar Algemeen Belastingrecht... van de Universiteit Leiden. Koos Boer hier, te gast. Koos Boer, hartelijk welkom. Wel. Um, de vakbond die heeft... Uh, gaan we juf u zeggen trouwens? Ja, ik zou je doen. Dat is, uh, juf doen. Goed, ja. Goed. Ja. oké. Okay. <laughs> we gaan juf doen. Um, de vakbond, uh, deze vakbond, Abel heeft al eerder alarm geslagen. Um, wat dacht u to toen u hoorde dat het nog steeds niet... Over... juf, sorry, toen het nog steeds niet op orde was? Ja, dat het nog steeds niet op orde was. Ik denk dat het uh, aangeeft dat het altijd moeilijk is... om uh, in de enorme massaliteit van, uh, van, van belastingen en dat, dat is zo heel eigen aan dat proces... Ja, om het allemaal helemaal goed te doen. En uh, dat het dus betekent dat soms uh, ja, in het kader van werkdruk... er dingen niet, uh, niet goed of niet helemaal goed of soms te snel gebeuren. Ja, dat is dan soms onvermijdelijk. En dat constateren ze dan binnen de dienst ook. En... Uh, ja, dat, dat is uh, natuurlijk wel iets wat, wat echt, echt aandacht vraagt. Hè? Ik denk dat je juist in deze tijd zou moeten zeggen... dat als het echt zo is, uh, dat er uh, nou ja, 3, zoveel of zeg maar even 4 miljard... Nog te halen valt, ja, dan zouden we dat zeker moeten doen. Dat, dat geld kunnen we goed gebruiken, zeker in deze tijd. Het is ontzettend veel geld. Even nog, nog inderdaad, los van de vraag hoe hoog dat bedrag nou precies is. Um, het komt ook uit onverdachte, boek, uh, onverdachte hoek, want zijn medewerkers van de Belastingdienst zelf die aangeven: um, uh, dit gaat niet goed zo. Nee. nee, ik denk dat dat rapport laat zien dat uh, mensen bij de Belastingdienst zelf, hè, die dus die, uh, nogmaals, enorme stroom aangifte uh, voorbij zien trekken. Uh, uh, over het bureau zien gaan, ja, dat die zich realiseren dat ze soms, in sommige gevallen, waarin ze zeggen: Nou ja, we zouden nader onderzoek moeten instellen. Hè, de windhapper. Uh, de windhapper is dus iemand die uh, van de wind zou, zou leven en dus geen inkomen rapporteert. Uh, terwijl je dat wel zou verwachten, want ja, van de lucht kun je niet leven, is dan het idee. Ja, daar zou je eigenlijk nader onderzoek op willen of moeten instellen. Ja, soms staat de capaciteit dan niet voor. Hè. Ik denk dat het rapport dat inzichtelijk maakt. Ja, dat is, dat is niet goed. Dat, uh, dat moet beter. En uh, ik denk dat als we van elkaar uh, in deze hele moeilijke tijd vragen... om extra offers te plegen, en dat doen we regelmatig... ja, dan begint het denk ik toch ook wel bij intensivering van... van de handhaving van de controle. Ja. Um, want uh, waar gehakt wordt, vallen Spaanen. Ongelooflijk cliché, maar je kunt niet verwachten dat er nee. geen fouten gemaakt worden. Nee. Ook niet bij de Belastingdienst. Tegelijkertijd verbaast het me wel ontzettend. Want het gaat ook over mensen die uh, uh, uh, nog een uh, fiscaal nummer hebben, een burgerservice uh, nummer hebben. en in het buitenland zitten. En dan ondertussen allerlei rechten daaraan kunnen ontlenen. Het gaat over ondernemers die niet gecontroleerd worden. belastingaangiften die op het laatste moment ingediend worden. Um, en dan uh, zeggen de Belastingdienst, dus de werk. De, de dus Zou je de managers, leidinggevenden zeggen, laat maar gaan, misschien niet goed, maar we hebben geen tijd. Straks stel je voor dat iemand in beroep gaat. Um, dat is toch wel raar dat dat gebeurt? Blijkbaar op een forse schaal. Ja, dat, dat, dat, dat is zeker raar. Het is ook niet het eerste bericht in die richting. Uh, in het verleden hebben we ook wel uh, uh, gezien dat uh, uh, nou ja, soms bezwaarschriften uh, die er liggen. Althans, dat bericht dat zou gaan, dat is later ook wel weer ontkend. Uh, Bezwaarschriften op enig moment gewoon makkelijk werden afgedaan. Uh, mensen waren in, in hun bezwaren tegemoet... Uh, uh, ja, bezwaar uh, tegemoet gekomen. Ja, eenvoudig omdat de capaciteit dan ontbreekt. Ja, en, ja goed, ik, ik vind dat natuurlijk ook, ook schrijnend om te horen. Als het zo is dan, uh, dan is dat zeker geen goed teken. Kijk waar... Uh, gehakt wordt door uh, uh, alle Spaanders, dat, dat zal zeker zo zijn. Ik denk dat we dat ook uh, allemaal kunnen accepteren. Maar hier zeg je eigenlijk dat uh, je ja, niet eens zozeer een uh, uh, Spaander uh, uh, mist waar u überhaupt niet geslagen wordt met de bijl. En dat vinden we denk ik allemaal nog minder te accepteren. Een van de, de, de mensen in de enquête zei ook tegen de Abfocabo, geef mij 20, geef mij, zet mijn inkomen op nul, maar geef mij 20% van datgene... wat ik aan fraude boven water haal. Ja, nou, dat geeft ook wel veel aan. Spannend is in dit geval altijd de vraag... Um, hoe reageert de baas hierop? De baas, de werknemers zeggen um, er gaat iets niet goed. De vraag is hoe reageert staatssecretaris Wekers? Dat lijkt me flauwekul, want uh, de aanpak van fraude dat is uh, een van mijn prioriteiten. Het systeem moet fraudebestendiger zijn. En de aanpak van fraude dat is een, uh, een belangrijk speerpunt. Daarnaast is het zo dat ik uh, ongeveer een jaar geleden aan de Belastingdienst heb gevraagd om te kijken... of we met gerichte extra-investeringen in de Belastingdienst... of we daarmee niet nog een veelvoud aan uh, belastingen extra kunnen binnenhalen. En dat zit dan in uh, extra handhaving, extra boekenonderzoeken... Uh, extra uh, capaciteit voor de fiot en zorgen dat ook kleine bedragen worden geïnt. Want het kan niet zo zijn dat we alleen de grote fraudeur pakken... maar de kleine krabbelaar laten lopen. Ja. Grote flauwekul. Dat is het feit dat de ApoCabo hier weer mee komt, zegt hij. Want we hebben al 175 miljoen overigens... Uh, in de verbetering van de Belastingdienst gestoken. Dus uh, kortom, we doen al zoveel. Ja, nou, je, je, je moet de staatssecretaris uh, toegeven... dat hij veel werk maakt, al, uh, al, al langer van fraudebestrijding, uh, intensiveren van controles... van het naleven van fiscale verplichtingen. Dat uh, is absoluut een speerpunt van, uh, van deze staatssecretaris... ook al in het vorige uh, kabinet. Ja, tegelijkertijd is het voor mij ook moeilijk om te controleren. Ik, ik ken ook alleen maar het uh, uh, ja, vrij dunne rapportje... Uh, dat daar ligt op basis van enquêtes. Uh, ja, als, als dat is wat uit de eigen dienst komt... dan lijkt het me wel verstandig om daarna te gaan... of het ook echt grote flauwekul is. En... Uh, maar nou ja, in dat verband is het misschien niet aardig om uiteindelijk ook met de baas te praten. En uh, dat niet alleen in een enquête richting uh, de apvk te brengen... maar ook, ook ja, intern eens een keer uh, goed neer te zetten. Want als daar winst te behalen valt, ja, dan uh, moeten we dat zeker doen. Dan kan er makkelijk nog een keer 157 miljoen tegenaan om 4 miljard op te halen. Dat uh, lijkt me een goed plan. Er zijn veel investeringen die minder renderen, bedoelt u? Ja, ik uh, heb zelf uh, uh, in ieder geval die uh, return of investment nog niet gehad uh, op een spaarrekening. Ja, Goed, we gaan uh, deze uitzending van Kase ook eens een beetje met een wat bredere blik kijken naar het fenomeen belasting betalen. Want uh, nogmaals, morgen is dus de dag dat uh, Radio 1 helemaal gaat over, uh, over belasting en alles wat ermee samenhangt. En wij dachten, we gaan het dus met een echte expert hebben over het fenomeen. Even los van de casus waar we het net over hadden. Hoe uh, doet de, de overheid het op dit moment? Uh, ja, hoe doet de overheid op het... Van, van, van belastingen. Uh, ja, ik denk dat je moet zeggen dat de overheid uh, wel, wel aandacht geeft... aan uh, belastingen, ook, ook in deze tijd. Misschien juist wel in deze tijd. Uh, die aandacht is, is op, op verschillende deelgebieden natuurlijk wel, uh, wel te zien. Aan de ene kant zie je dat belastingen natuurlijk toch ook wel worden gebruikt... als instrument om een economie die kwakkelt weer aan te jagen. Je ziet initiatieven in, in het, zeg maar het bedrijfsleven. Initiatieven heel specifiek voor de woningmarkt soms. Uh, ja, tegelijkertijd zie je ook dat een belastingstelsel... En, en ook het belastingstelsel waar we dat nu mee te maken hebben... ja, dat is gegroeid, dat is geëvolueerd... Dat, dat is niet ooit op basis van een masterplan neergelegd. Dus zo'n stelsel, dat heeft toch allerlei uh, ja, buitenissigheden, eigen, eigenaardigheden... die moeten dan af en toe ook tegen het licht worden gehouden. even, ik hoor je heel interessant zeggen. Eigenlijk belasting... Ophalen was eigenlijk een vrij eendimensionale activiteit oorspronkelijk, toch? Ja, oorspronkelijk wel. Ja, ik denk dat als je helemaal teruggaat naar de geschiedenis... dan uh, uh, zul je daar zien dat uh, nog, nog voor de tijd dat gebeurde... op basis van wetten en, en democratische legitimatie... en het idee dat we allemaal het eens zijn over wat we betalen... Uh, met name gewoon uh, de worst uh, was die langsreed... en uh, ter bekostiging van paleizen, uh, uh, mooie feestjes en andere dingen... is even van het paard sprong om uh, op te halen wat hij moest ophalen... Uh, uh, bij de aanhorige gebieden. Uh, nou dat, dat, dat is natuurlijk uh, volwassen geworden. Hè? Dat, dat systeem is volwassen geworden. Het was destijds heel embryonaal. Dat is nu, denk ik, uh, uh, eigenlijk heel, heel sophisticated, om het, uh, om het lelijk te zeggen. Maar tegelijkertijd is het, ja, het is gegroeid. En uh, uh, ik denk dat je daar uh, soms ook merkt dat de overheid... Hè, want als de vraag concreet is, wat, wat doet de overheid er nou aan? Uh, ook bijvoorbeeld gewoon commissies instellen... om nog eens een keer te kijken, eens in dezelfde tijd... Uh, hoe kan het stelsel beter, hoe kan het eenvoudiger, hoe kan het robuuster? Dus dat maar doet de overheid. Van die eendimensionale activiteit is, is belasting een ingewikkelde mechanisme geworden, zei je net. Want er wordt ook gestuurd ja, met die belasting. Absoluut. Ja. Hoe doet de overheid dat? Hoe doet de regering ja, dat? Ja, op, op heel veel verschillende manieren. Ik, uh, uh, ik merk het zelf uh, uh, dagelijks. Ik, uh, uh, ik raad het niemand aan, maar ik uh, uh, rook nog steeds sigaretten. En wat de overheid natuurlijk onder meer doet... Hè, dat, dat noemen we fiscaal instrumentalisme... belastingrecht inzet als instrument... is bepaald gedrag wat je goed vindt belonen. Allerlei aftrekpostjes, allerlei bonussen... allerlei fiscale cadeautjes... en soms ook gedrag bestraffen. En uh, dat kun je bijvoorbeeld zien in, in de hoek dus van accijnsen. Uh, op benzine, maar ook op tabak en, uh, en alcoholhoudende uh, dranken. Uh, daar, is, uh, daar zie je wel golfbewegingen. Ik denk dat... Uh, Ga je naar nou, de jaren negentig, uh, daar zie je wel dat de overheid dat heel veel, heel vaak doet. Uh, en, uh, het, het wordt dan ook oninbiedig gezegd de speelbal van de politiek. Hè? Uh, als jij in jouw electoraat veel mensen hebt uh, waarvan je denkt dat die iets hebben aan een, aan, een, aan een arbeidskorting of aan een korting juist voor grote vermogens. Dan zie je dat uh, de politiek daarop inspringt en daar iets voor bedenkt. Wat vind je ervan dat de overheid eigenlijk de belastingen inzet voor politieke doeleinden? Nou, um, ik, ik, ik vind het wel begrijpelijk, maar het heeft, uh, ja, het heeft zoveel bezwaar. Het maakt het stelsel zo ingewikkeld. Het maakt het stelsel zo gevoelig voor, uh, voor allerlei mensen... die eigenlijk net niet onder die regeling vallen... en natuurlijk hun uiterste best doen om daar wel in te komen. Geef eens een voorbeeld. Nou, ik denk een, een, een mooi voorbeeld wel is... dat zijn uh, toch die mensen die uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, ondernemers zijn of ondernemer willen zijn, uh, omdat ze dan allerlei aftrekposten krijgen... Of, of, of bijzondere kortingen. En dat zijn dan mensen die uh, ja, misschien eigenlijk ook in, in het maatschappelijk beeld... niet echt een ondernemer zijn. Althans, wij, wij zouden allebei niet direct zeggen van... Nou, dat, dat is een ondernemer, dat is een, uh, nou ja, een winkeltje of een fabriekje... Of... Ja, dan zie je dat mensen zich in allerlei bochten wringen... om toch dat ondernemerschap, dat fiscaal ondernemerschap te krijgen... dat soms best wel ver afstaat van, van ja, het ondernemerschap... dat wij, denk ik, direct voor ogen hebben als we daaraan denken. Nou, dan merk je, dan heeft dat een soort aanzuigende werking. Um, dat is zeg maar wat meer in het klein. Als je praat over um, nou, ondernemers bijvoorbeeld in de inkomstenbelasting. Maar je ziet het ook wel in de verhandschapsbelasting... waar de belangen soms wat groter zijn... Um, dat bedrijven proberen om nou ja, het uh, voor, voor zichzelf zo in te kleden. Dat ze komen in een gunstregeling of überhaupt in een regime... Uh, dat heel aantrekkelijk is. En... Ja, het wonk is dat, dat Nederland een, een belastingparadijs geworden is... Voor, voor met name grote bedrijven... die hier uh, eigenlijk amper of misschien wel helemaal geen uh, belasting hoeven te betalen. Waardoor opeens Apple uh, statutair hier zit. IKEA zit hier geloof ik. En nog een paar van die hele grote jongens. Ja. Ja. Samson, uh, de PvdA-leider, heeft nu gezegd dat hij daar een einde aan wil maken... aan die brievenbusfirma's. Um, maar waar komt, waar komt die fiscale uh, voordelige behandeling van Nederland eigenlijk vandaan? Ja, ook, ook dat is denk ik historisch gegroeid. Um, kijk, voor een, uh, voor een deel moet je denk ik wel zeggen... dat het um, een, een voordelige fiscale behandeling is... in vergelijking met andere landen. Hè. Daar, daar komt in eerste instantie dan vandaan. Je zegt, Nederland is dan aantrekkelijker dan bijvoorbeeld de buurlanden. Uh, dan praat je over vestigingsklimaten. Je wil je dan als land zo aantrekkelijk mogelijk op de kaart zetten... zodat grote bedrijven hier, hier komen. Um, ik denk dat je daar moet zeggen dat uh, het, het, het Nederlands klimaat... Uh, met name bepaald wordt door het feit dat wij als, als, als klein landje... met een hele open economie al heel vroeg begonnen zijn... met het sluiten van belastingverdragen. Uh, het achterliggende idee daarvan is heel simpel. Dat je natuurlijk wil dat je uh, nou ja, je eigen burgers beschermt... voor, voor, voor dubbele belasting. Iemand, een ondernemer die vanuit Nederland opereert... die dan uh, in Nederland en in een ander land tegelijkertijd... belasting zou moeten betalen, dat probeert zo'n verdrag in eerste instantie te voorkomen. Tegelijkertijd um, um, is het ook zo dat niet alle landen zulke verdragen hebben... of niet zulke gunstige verdragen hebben als wij soms hebben. Zo'n verdrag komt tot stand omdat twee landen erover praten... elkaar dingen gunnen. En het ene verdrag is dan mooier dan het andere. En Nederland heeft verhoudingsgewijs veel mooie verdragen. Nou ja, wat je dan krijgt, he, dat is dan zo'n voorbeeld van... Um, Misschien bedrijven die eigenlijk in eerste instantie ook gevoelsmatig... misschien daar niet voor de aanmerking zouden komen... omdat het geen Nederlandse bedrijven zijn. En die zetten hier dan voet aan de grond. Maar ja, het, het zijn eigenlijk twee, drie tenen aan de grond, zou je kunnen zeggen. En uh, proberen op die manier dan uh, toch, toch toegang te krijgen tot dat verdragennetwerk. En wat is daar precies mis mee? Nou ja, wat, wat is er precies mis mee? In de publieke opinie in ieder geval is het zo dat uh, uh, het heel merkwaardig aandoet. Uh, hè, want dat is echt de discussie van dit moment... Um, dat het heel merkwaardig aandoet dat in tijden van crisis... als wij allemaal keer op keer uh, de vraag voorgeschoteld krijgen... kunt u nog een keer bijdragen op een of andere manier... dat het dan um, nou ja, toch op zijn minst gevoelsmatig raar is... dat grote bedrijven waarvan wij allemaal het idee hebben... dat het geld over de plinten klotst... Uh, niet of nauwelijks zouden bijdragen. Het, uh uitgangspunt bij het belastingsverdragen is dat burgers, maar ook bedrijven, grote bedrijven, niet dubbel belasting moeten betalen. Dat, dat is het idee. Dat is ook eigenlijk ook in, het, gewoon in de belasting is dat een vertrekpunt, toch? Je hoeft niet twee keer belasting te betalen over hetzelfde bedrag. Ja, dat, ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Het is lang niet altijd uh, dat het ook lukt. Uh, daar is het soms ook echt te ingewikkeld voor of, of soms uh, te moeilijk op voorhand in te schatten waar die dubbele belasting vandaan zou kunnen komen. Maar ik denk dat je zou zeggen dat een goed stelsel dat zoveel mogelijk moet proberen te voorkomen. Rechtvaardigheid is belangrijk hè, als het om belastingen gaat. We ja. vinden het allemaal lastig, vinden het moeilijk. Ja. Het eh, Toptarief, eh, 52% in Nederland. Ja. Dat is wel veel geld. Ja, dat is het toptarief in de inkomstenbelasting praten we dan weer over. Hè. We switchen dan telkens tussen belastingen. Als we het hebben over die grote bedrijven, is dat de Verhandschapsbelasting. Daar is het tarief uiteindelijk 25%, dat is een kwart. Praat je over de inkomstenbelasting, praat je over het toptarief. 52 procent, nou, uh, gemakshalve de helft. Ja, dat, dat is heel veel. Dat is uh, Als je het Europees en ook mondiaal bekijkt, is dat heel erg veel. Um, erg gekscherend uh, zeggen ja, dat betekent dus dat je de helft van het jaar voor de staat werkt... en de andere helft van het jaar mag je voor jezelf werken. Tot, dus tot en met juli werk je voor de staat? Ja, of andersom, wat je het meest motiveert, zeg ik altijd. Uh, dus als je het prettig vindt om eerst uh, voor jezelf te werken... en daarna voor een andere kunt omdraaien... Um, de realiteit is dat die 52 procent, ja, die betaalt niemand, hè, dat tarief klimt. Dus je kan dus je... zeggen, je betaalt maar over een klein stukje van je inkomen... tenzij je natuurlijk geweldig veel geld zien... maar ja. je betaalt alleen maar over de bovenste schijf uh, 52 procent. Ja, en, en dat betekent dat het effectieve tarief... Um, nou ja, gemiddeld genomen zo ergens rond de 40 procent ligt... of steeds erg hoog is en, en, en ja, stevig maar... boven het gemiddelde. Ja, maar boven het gemiddelde ook binnen de EU? Binnen de EU, maar ook mondiaal, ook ja. Ja, maar ook landen met een vergelijkbaar verzorgingsniveau als Nederland? Ja, nou ja, kijk, wat, als je dan gaat vergelijken, dan wordt het heel lastig natuurlijk. Maar uh, wel landen waarvan wij denken dat ze in ieder geval uh, uh, ja, ook een redelijke mate van, uh, van verzorging uh, bieden aan burgers. Uh, niet, niet bijvoorbeeld hele kleine landjes alleen, maar ook gewoon grote, uh, grotere landen met, met serieuze economieën. Dan, dan, als je het daarmee vergelijkt, zit Nederland aan de hoge kant. Is er voldoende rechtvaardigheid in het belastingstelsel? Ja, dat, dat, dat is een enorm ingewikkelde vraag. Zeker als je het zo stelt. Ja, voldoende. Kijk, mijn uitgangspunt is eigenlijk dat het heel belangrijk is... om je continu te blijven realiseren dat het zoveel mogelijk moet zijn. En dat is natuurlijk een, een, een flauw antwoord op een hele serieuze vraag. Maar kijk, rechtvaardigheid laat zich natuurlijk niet uitdrukken... op een schaal van 0 tot, tot 100 procent. Daar, daar is het te, te, te vloeibaar voor tegelijkertijd moet je denk ik wel zeggen... en dat, dat vind ik ook heel belangrijk als uitgangspunt... dat als je als wetgever van burgers vraagt bij te dragen... jaar in jaar uit, serieuze bedragen, want in Nederland halen we een heleboel geld op. Um, ja, dat je dat wel moet doen op een manier die zo, zo rechtvaardig mogelijk is. En ja, dan kun je zeggen, ja, dat is het intrappen van een open deur. Hè? Uh, u zet hem open, ik trap hem in. Ja, ik denk dat je daar wel soms de wetgever tot, tot, tot iets meer... Um, actie zou, zou mogen malen. De wetgever kiest toch soms ook wel, soms om begrijpelijke redenen, maar soms denk ik ook wel iets te makkelijk voor nou ja, de, de, de makkelijke uitweg. Oké, okay, laten we even SNS nemen. Uh, de bank wordt genationaliseerd, ja. aandeelhouders, uh, waaronder veel kleine uh, spaarders, uh, zijn alles kwijt. Althans, hun ja. geld zijn ze kwijt. En dan, hoe worden ze fiscaal behandeld? Ja, ja, fiscaal is het nou niet dat we enorm veel medelijden hebben met die mensen. En, uh, kijk, een van de... Het is een actie van de staat. Hè? Dus de staat in Nederland heeft gezegd: jullie aandelen zijn vanaf nu uh, hierbij uh, nul waard. Ja. Gooi maar weg. Ja, dat, is, uh, ja, dat kan je dan zomaar overkomen. Dat, dat is natuurlijk al, uh, uh, al verdrietig genoeg. Uh, het is ongetwijfeld ook noodzakelijk. Hè? Dat is een beoordeling die je uiteindelijk dan uh, maar aan de overheid zelf moet laten. Maar kijk, wat daar fiscaal toch, toch raar aan is... Eh, dat is een beetje ingebakken in ons stelsel. En dat is ook denk ik wel een voorbeeld... of in ieder geval een heel duidelijk voorbeeld... van daar waar de wetgever het zichzelf uiteindelijk makkelijk heeft gemaakt... Eh, is dat wij in Nederland eh, belasting heffen... in ieder geval eh, inkomstenbelasting heffen over spaartegoeden... Eh, in, in die box drie. Eh, we hebben een inkomstenbelasting gekregen in 2001... waarbij de wetgever zei, ik ga het in drie boxen doen... Ik heb een box 1, daar zit uw arbeidsinkomen in en de eigen woning. Een Box 2 voor aandelen. En box 3, dat is eigenlijk voor al dat wat sparen en beleggen heet. Dus als je geld hebt op een spaarrekening, de rente is belast in box 3. Heb je aandelen SNS, dus het dividend wat je daaruit krijgt, uh, kreeg, moet ik zeggen. Uh, zou zijn belast in box 3. Dat idee van box 3 is gekomen omdat onder de oude wet inkomstenbelasting er heel veel manipulatiemogelijkheden waren. Dat was ook uh, betrekkelijk uh, ingewikkeld. Zelfs voor de fiscalisten was het af en toe geen touw aan vaste knoop... hoe dat nou precies zat. Keer op keer moest de wetgever aan de slag. Dan moest de Hoge Raad moest ook weer aan de slag... om dat wat de wetgever had gemaakt... in ieder geval nog weer uh, op begrijpelijke wijze uit te leggen. Dus is er voor versimpeling gekozen. Uh, een van die versimpelingen was dat er uh, vanuitgaan wordt... dat je 4% rendement haalt op datgene wat in box 3 zit. Exact, daar wilde ik het toe. Een ja, dus dat betekent dat in 2001 is gezegd box 3. Dan gaan we het even anders doen. De staatssecretaris zei destijds het is een beauty of simplicity. Het is, sommige dingen zijn zo lelijk dat ze weer mooi zijn. En dat geldt ook voor box 3. Hoe gaan we dat doen? We kijken gewoon even begin van het jaar en eind van het jaar wat je hebt. Daar maken we een foto van. Dan kijken we op 1-1, op 31-12. En dan dus twee keer die foto. Tel hem op, delen we door twee. En dan doen we alsof je daar 4% rendement uit hebt gehaald. Later is, um, om even aan te geven hoe uh, uiteindelijk dan toch weer een stelsel ook uh, een beetje zichzelf dicteert, is er zelfs voor gekozen om dat nog maar één keer per jaar te doen. We maken maar één keer per jaar een foto. Lekker simpel. Lekker simpel, op 1 januari. Dat is ook inderdaad uh, gebracht als een, als een versimpeling. Nou ja, ik denk uh, sommige dingen zijn zo ingewikkeld in het belastingrecht dat met deze uh, moeilijke rekensom van uh, uh, optellen en delen door twee hadden we prima kunnen leven. Maar wat betekent dat nou? Dat je dus zegt, ik maak even een foto op 1-1. Dat hebben we nu gedaan. 1-1 januari, januari 2013. Dan heb je die foto en dan zie je op die foto nog die aandelen SNS staan. En stel nou dat daar uh, iemand goed, goed heeft gespaard. Er staat uh, twee ton uh, op die foto aandelen SNS. En ergens op een later moment in het jaar wordt dat dus uh, Oeps, van je... weg de ton Weg. Maar op die foto staat het nog steeds, want dat is nou een keer eigen aan een foto. Het staat erop. En uh, daar betaal je dus nog steeds belasting over in het jaar 2013. Dus in het jaar 2013 word je geacht voor VETER. Uh, mooi woord om te zeggen dat we doen alsof. Dat je daar nog 4% rendement uit hebt gehaald. Ja, en dat vind ik wel een enorme bittere pil. Wij houden op geen enkele wijze rekening binnen dit stelsel met, uh, met zulke malaise. Ja, want dat betekent dus dat die mensen worden gewoon twee keer gepakt worden. Zo simpel is het. Die zijn hun aandelen kwijt. Um, Oké, okay, goed, dan zeg jij dat is een politieke keuze. Dat ben ik voorkomen met je eens. Uh, misschien om hele goede redenen. Um, maar vervolgens worden ze nog eens een keertje fiscaal uh, gepakt. Over iets wat ze eigenlijk maar... Nou ja, ze hebben er sowieso geen vruchtgebruik meer van gehad dat jaar. Maar wat ze maar een heel klein deel van het jaar bezaten. Ja, dat is Frank En daar is een stelsel dan misschien te simpel. En Dat is dan ook wat ik precies bedoel door te zeggen... dat je toch als wetgever jezelf wel moet blijven afvragen... pleeg ik nou een maximale inspanning om die mensen waar ik iets van vraag... om ze ook dat in realiteit te vragen... Nou, dan vind ik dit. Ja, dat is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld van, van iets waar je eigenlijk van moet zeggen dat dat niet zo is. We hebben het over rechtvaardigheid. Hè? Ja. Dat is even het thema wat, wat, wat we opgepakt hebben. Rechtvaardigheid in uh, het feit dat je, dat, je, dat je veel geld moet betalen in een land leeft met veel voorzieningen. En waar zit die balans? Klopt dat nog? Uh, en pakt de overheid die rol goed? Laten. Een andere, uh, andere heffing erbij pakken. De meest gehate dat blijkt uit alle uh, onderzoeken wel... Uh, zijn de successierechten. Iemand overlijdt, er komt geld vrij... en dan zegt uh, de belastingdienst... dat is leuk, maar een deel is voor ons. Kan oplopen tot 40 procent. Wat is eigenlijk de ratio achter uh, successierechten? Ja, de ratio achter successierechten... Daar, uh, ja, daar, ook daar is wel veel discussie over... of er überhaupt een ratio voor is. Maar uh, als je daar uh, iets onder zou willen schuiven... dan kun je bijvoorbeeld zeggen... nou ja, iemand die... Um, um, he, al dan niet uh, als gevolg van een hele treurige omstandigheid. Uh, dat heb je overlijden, maar soms ook vrolijk bij schenken, want het is eigenlijk feitelijk dezelfde wet. Um, ja, iemand die ineens geld krijgt waar hij niet voor heeft hoeven doen, ja, die heeft extra draagkracht. Ik wil extra belasten. Uh, nou ja, je noem noemen, zelfs wel het buitenkansbeginsel wordt er maar, tegenaan geplakt. Buitenkansel? Ja, het is dus een buitenkansje dat je op die manier zo uh, aan, aan, aan geld kunt komen. En je dan zes mag zes, dus de overheid daarvan een deel. Meestal ja. dat, dat, op dat zou het idee zijn. Ja. Ik denk ja, dat er... klinkt heel simpel, maar als je naar Groot-Brittannië kijkt, uh, uh, 94 procent van de nalatenschappen ontsnapt aan heffingen. Pas boven de 325.000 pond uh, is er sprake van, uh, van successierecht. Ja, ja, sterker nog, er zijn ook voldoende landen die überhaupt geen uh, successierechten uh, heffen, uh, het is eigenlijk meer een soort tendens om, uh, om, om ook die successiewet in andere landen af te schaffen. In Nederland hebben we dat niet gedaan. Sterker nog, in 2010 hebben we de successiewet herzien. Wel verlaagd, hè? Ja, je praat Met over 40 procent nu. En het CNES. was 70 geloof ik. Ja, 68 om precies te zijn. Um, ja, dat zijn natuurlijk enorme percentages, enorme, um, ja, waanzinnig hoge percentages. Ook daar is wel tegen geprocedeerd. Daar kan het überhaupt wel bestaan, dat je een zo hoog percentage als, uh, als belasting vraagt. Um, maar ja, goed, denk... die specifieke, dat ging bijvoorbeeld over een tante die aan een neef schenkt. Hè? Dan, dan, was je, dan ging je op voor 68 procent. Nu gaan die op voor 40 procent. Um, ja, veel mensen zeggen dat is gewoon pure diefstal. Dat heeft niks meer te maken met redelijkheid. Ja, exact. En ik, ik, ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Mensen zeggen ook, okay, ja, ik heb mijn hele leven al belasting betaald. En dan uh, kom ik te overlijden. En dan uh, iemand in een familie komt te overlijden. En dan betalen we nog een keer belasting. En het is belasting op belasting op belasting. Dat, dat is een dat... goed punt. Want daar hadden we het net namelijk ja. over toen het over internationale verdragen ging. Ja. En toen zei je, ja, het is wel een, een, een net uitgangspunt... Dat, dat je niet elke keer belasting op belasting stapelt. Dit gaat natuurlijk vaak in veel gevallen om, om geld dat mensen gespaard hebben... waar al loonbelasting over betaald is. Rendementsheffing soms ook nog. En dan komt de belasting nog eens een keertje. Ja, nou kijk, en daar, uh, daar moet je dan toch van zeggen... dat uh, uh, het ook heel erg afhangt van uh, wat je dan dubbele belasting vindt. Uh, Kijk, als je het op deze manier bekijkt, dan is ook de btw per definitie een dubbele belasting. Want je hebt hard gewerkt, je je loonbelasting over betaald, of inkomstenbelasting. En vervolgens ga je naar de winkel, dan betaal je weer over je aankoop btw. Hetzelfde geldt dan voor die successiewet. Het is de wetgever die uiteindelijk zegt, ja, maar ik zie daar toch wel andere aangrijpingspunten, aangrijpingsmomenten. Natuurlijk zit daar een gevoel in van, van, van, van, van dubbel gepakt. Uh, dat maakt die succes ook enorm impopulair. Hè. De term graftaks uh, wordt er uh, geregeld tegen aangeplakt. Um, maar ik denk dat als je het uh, juridisch beoordeelt... dat je eigenlijk zou moeten zeggen dat het geen dubbele belastingheffing is. Um, Waarom niet? Nou, om, Omdat uh, de inkomstenbelasting aangrijpt bij nou ja, het salaris dat je verdient. Dat is zeg maar die activiteit, daar kijken we naar, dat belasten we. En nou ja, de andere... Nou ja, activiteit of gebeurtenis althans is dan ofwel een verkrijging krachtens erfrecht of of krachtens schenking. Nou ja, dat is weer een andere titel, een <coughs> ander incident. Nee, en dan als je die dingen een maar, beetje uit elkaar trekt. Simpel gezegd, bedoel je dat, dat als ik dat geld ontvang... is het voor mij de eerste keer dat ik daar belasting over betaal? Exact. Ja. Dus dan staat dat tellen weer op nul. Maar dat is een beetje semantiek voor heren, of niet? Nou, de, ik Geleerde denk dat dat de heren, ook het, het verwijt is. Ja, ik denk dat ook wel het, um, de klacht of het verwijt is... wat het de successiewet betreft. Die zegt, ja, kijk, je kunt alles wel uit elkaar trekken. Um, maar goed, als je even door de wimpers kijkt... dan is het misschien toch allemaal wel een beetje hetzelfde. Um, tegelijkertijd, en ook dat is denk ik um, wel eigen aan een goed belastingstelsel... dat je toch wel probeert om zoveel mogelijk te differentiëren in verschillende momenten... om belasting te heffen. Dus met andere woorden... een goed belastingstelsel drijft toch ook wel op zoveel mogelijk belastingen. En ik realiseer me dat het niet leuk is om te moeten horen. Uh, misschien ook niet om te moeten zeggen, hè, want dat betekent nog meer belastingen. Maar een, een goed belastingstelsel zou natuurlijk niet kunnen bestaan met, met, met één belasting. Een impost uniek, zoals we dat wel noemden vroeger. Een belastingstelsel is... Een Waarom kan dat niet? Nou, dat maakt een stelsel heel wankel. Dat maakt een stelsel heel erg smal in de basis. Dat zou betekenen dat als die ene heffing bijvoorbeeld niet werkt... of in, in de grondslag van die ene heffing gebeurt iets geks... en we hebben nu allemaal gezien in de afgelopen jaren... dat soms economisch ineens hele gekke dingen kunnen gebeuren... dan is zo'n belasting heel kwetsbaar. Dus een belastingstelsel betekent uiteindelijk toch uh, meer belastingen... In een, in een stelsel samengebracht. Maar meer belasting op kleinere posten. Want het, het, het voelt, ook dat voelt zo ingewikkeld. Hè? Je, je betaalt loonbelasting, je betaalt uh, allerlei vormen van heffingen. Dan heb je de gemeentes nog die hier in je nek springen. Ja. Dan haalt de provincie nog een hoop geld weg voor je auto. Uh, de waterschappen vergeet ik nog. En nou, zal er dus vast nog een paar. Uh, maar dat is allemaal, allemaal heffingen en belastingen waar je als burger uh, voor moet betalen. Dat klopt. het is niet te doen om daar één heffing van te maken? Nee, ik denk dat dat niet, uh, niet verstandig is. Um, het is inderdaad zo dat je um, ja, op verschillende niveaus belasting betaalt. Rijksniveau, provinciaal, alhoewel dat in Nederland verhoudenswijs meevalt. En gemeentelijk niveau. Um, het is juist die diversiteit aan belasting die soms um, ja, toch ook wel wat heel erg goed is. Die maakt zo'n belasting in zijn totaliteit stabiel. Dat het onoverzichtelijk is, uh, dat het soms onprettig is... Uh, dat geef ik toe. Dat heeft ook de staatssecretaris wel gezien. Uh, de staatssecretaris heeft uh, uh, wat kleinere belastingen uh, afgeschaft. Gezegd: ja, we moeten toch wel proberen om het een klein beetje binnen de perken te houden. Ja, aan de andere kant zie je toch ook weer soms hele kleine belastingen ineens terugkomen. De bankenbelasting, bijvoorbeeld, net ingevoerd. Uh, dat is een vrouwenswijs kleine belasting. Ik denk minder dan tien belastingplichtigen uiteindelijk. En uh, als het zo doorgaat, uh, uh, gaat dat aantal nog omlaag zelfs. Um, en daar zie je dan toch weer dat een wetgever soms uiteindelijk zijn eigen verleiding niet kan weerstaan. Hè? Um, om er toch weer een belasting tegen aan te plakken. En daar zit die politiek dan ook weer achter. Koos Boer is de gast. Uh, hoogleraar Algemeen Belastingrecht aan de Universiteit Leiden. Um, we gaan even naar muziek luisteren, stel ik voor. Um, je hebt zelf wat meegenomen? Ja, ik heb inderdaad iets meegenomen. Um, kondig jij het aan? Nee, jij mag het doen. Oh, uh, dat, is, uh, uh, dat, dat is misschien wel leuk als ik dat zelf doe. Uh, ik heb uh, uh, een, een, een liedje uitgezocht. Dat, uh, uh, dat kwam eigenlijk in me op toen ik werd gevraagd om mee te doen aan, aan, aan dit programma, Casa Luna. Toen dacht ik van nou, is dat nou Spaans of Italiaans? Wist ik niet helemaal zeker. En uh, mijn vriendin heeft een hele tijd in Spanje gewoond. En in die periode kwam ik er zelf ook met regelmaat. En uh, raakte ik, uh, ja, kwam ik in contact met, uh, met, met Spaanse muziek, flamingo muziek. En uh, wat ik mij herinner is um, uh, een liedje Notjes de Bohemia. En ik dacht, nou, Notjes, s'avonds laat, uh, dat is toepasselijk. la razón como te olvidaste de eso hoy no encuentro una explicación solo la desilusión de que falso fueron tus besos yo ya no sé cómo olvidarte eh, como arrancarte de mi ave yo que te marcha Van Blauwe Vrijdag op Radio 1. Koos Boer, hoogleraar. die alles weet over belastingen en belastingrecht. En Koos, het wonderlijke van, van belasting betalen. is dat je eigenlijk iets doet wat heel tegennatuurlijk is. Hè? Je, je maakt geld over en vervolgens. ja, vervolgens wat? Ja, vervolgens moet je maar hopen dat het goed besteed wordt. Um, en, en dat is. Um, ja, dat is natuurlijk inderdaad tegennatuurlijk. Wat je, wat je ook zegt. Hè? Je geeft iemand geld, in dit geval de overheid. Ja, dan hoop je maar dat het goed gaat. Want je zeggenschap die houdt op zodra je het overgemaakt hebt. Ja, zodra het poortje uh, gepasseerd is, uh, dan ben je het kwijt. Uh, en dat. Uh... Nou ja, dat ja, ben je het kwijt? Kijk, uh, we zeggen natuurlijk, en, en dat doen we ook... Uh, dat dat geld gebruikt wordt voor allerlei goede zaken. Hè? Want dat, uh, dat moeten we, denk ik, uh, ons, ons ook gewoon goed realiseren. Dat uh, onze scholen, uh, onze publieke voorzieningen... Uh, uitkeringen worden allemaal bekostigd... uit dat uh, uit belastinggeld of premiegeld. En dat is ook heel nuttig tegelijkertijd um, um, is het zo dat op het moment dat dat geld dus weg is... ja, dan is um, uh, ja, anders dan uh, één keer mogen stemmen in de vier jaar... Uh, is je zeggenschap wel vertrokken. En um, ja, dat is wel een wonderlijk fenomeen. Dat is heel eigen aan belastingbetalen. Je hebt geen directe tegenprestatie voor dat geld. Is het gek eigenlijk ten principale of is het eigenlijk heel logisch... dat we die zeggenschap meteen kwijt zijn? Nou, um, um, het, is, het is ergens denk ik ook wel uh, uh, logisch. Want dat zou dus betekenen dat iedere overheidsuitgave... Hè, zou iedereen uh, zeggenschap blijven houden. Um, ja, dan zou iedere overheidsuitgave zou, uh, telkens langs 16 miljoen uh, mensen moeten. En we weten allemaal van het voetbal dat het heel lastig is... als er 16 miljoen mensen langs de kant zitten die precies weten hoe het moet. Um, dus uiteindelijk is het denk ik ook uh, is het niet anders... dan dat de overheid dat, uh, dat zelf beslist... Um, dat gaat denk ik ook, um, ook goed. Um, maar het zet denk ik wel heel veel druk op, op de keuzes die ook daar worden gemaakt. En uh, wat ik zelf wel opvallend vind, een, uh, een maatschappelijke tendens... Um, uh, die evengoed natuurlijk op dit moment waarneembaar is... is dat de burger ook heel erg goed kijkt naar wat doet de overheid dan met mijn geld. En uh, als we het net hebben over uh, in, het, uh, in het eerste gedeelte over geld dat blijft liggen, geld dat niet wordt opgehaald... dan zeggen we daar dus van, ja, mensen moeten meer bijdragen. Dan He, is het eigenlijk de overheid die nog eens een keer naar de burger kijkt... en zegt, nou, er zitten een paar stouten tussen. Uh, tegelijkertijd is het dezelfde burger in, in, in meerdere maten... die ook naar de overheid kijkt en zegt, ja, dat geld moet wel goed besteed worden. Het moet wel nuttig zijn. En we kunnen ons denk ik allemaal wel een paar projecten voor de geest halen... waarvan we ons afvragen, is dat dan wel goed gegaan? En uh, anders dan de politieke verantwoording die je uh, soms dan uh, uh, wel ziet, uh, ziet worden afgenomen... Uh, ja, heb je als burger daar niet heel veel invloed. Zou dat anders kunnen? Nou, dat, dat is heel heel lastig aan de uitgavenkant, en, en dat is ook precies dat gedeelte van het, waar, waar het belastingrecht feitelijk ophoudt met, uh, met, met zeggenschap uh, te hebben. Ook, ook, ook daar eindigt zeggenschap. Het belastingrecht, dat, dat, dat zijn bibliotheken vol zou ik haast zeggen, met regeltjes over hoe mag dan de overheid van burgers een bijdrage vragen. Uh, de, de, de, de, de, de hele ontwikkeling van dat wat er na de poort gebeurt. Uh, dus het geld is uh, uh, ingeleverd. Ja, dat, dat is veel minder een, een rechtsgebied. Hè? Ook daar zijn wel juridische regels. Ook daar zijn wel um, normen in achterneemt. Ook wel de rekenkamer die natuurlijk uitgaven controleert... op wetmatigheid en rechtmatigheid. Maar um, ja, als we het hebben over um, um, ja, raar declaratiegedrag um, uh, van, uh, van toppenambtenaren... Uh, dan, dan moeten we ons denk ik toch ook gewoon goed realiseren... dat het uh, ons, ons belastinggeld is. En um, in de eerste plaats natuurlijk de mensen die daar... Um, uh, op dat moment uh, uh, mee geconfronteerd wordt althans, van wie het declaratiebedrag onder de, de loep wordt genomen. Maar in meer brede zin... Hè, je moet het uh, denk ik nooit op één persoon betrekken... in meer brede zin vraagt het van de overheid... denk ik uh, een enorme duidelijke, goede en juiste verantwoording... voor dat wat er met het geld gebeurt. Dus daar waar aan de voorkant, in het voorportaal... enorm veel regeltjes recht uh, uh, is neergelegd om dat goed te doen is dat aan de achterkant van het huis veel minder goed geregeld. Het lijkt wel alsof die overheid steeds meer verkrampt. Maar misschien is dat mijn persoonlijke observatie. Als het om de grote projecten gaat, dan durven ze niet te zeggen... luister, we gaan een Noord-Zuidlijn aanleggen en het kost zoveel miljard. Nee, dan gaan ze een heel laag bedrag noemen... want dan is het tenminste politiek acceptabel. Vervolgens lopen die kosten op, wat je ook kunt veronderstellen... want elke aannemer, de meeste aannemers doen het niet voor het bedrag. En dan moet die overheid weer terug naar de burger. Dat is ook iets heel fundamenteels. Als je om en ga als een goedkoop man om met dat geld. Ja, nou dat, dat is denk ik uh, uh, precies wat ik bedoel te zeggen. Als je, uh, als je dat overkomt, en soms kan het je overkomen. Wij, wij hebben ook allemaal wel eens uh, een keer een miskoop gedaan in ons leven. <tiek> dan, uh, dan is dat heel vervelend, maar dan, dan moet je dat zelf oplossen. Het is je eigen geld en dat moet je dat zelf oplossen. Dat heb je stom gedaan. Uh, sla je zelf een keer tegen het hoofd en dan ga je verder. Uh, en, en bij de overheid uh, uh, is het uh, uiteindelijk toch altijd zo... dat uh, ja, de negatieve kant daarvan, de negatieve kant van een foute investeringsbeslissing... wordt uiteindelijk afgewend tot op de burger. En, uh... Dat is een heel interessante. Want we zitten nu in tijden van bezuiniging, althans het heet bezuiniging... maar in de praktijk heeft dit kabinet tot nu toe vooral de lasten verzwaard. BTW of omhoog bijvoorbeeld. Terwijl eigenlijk zeg je, luister, dit is ook een tegenvaller. Een recessie is een tegenvaller ook voor de overheid... Uh, uh, doe wat, los het zelf op. Ja. Nou, ik, ik, ik wil ook, ook, ook niet de suggestie wekken... dat de overheid dat helemaal niet doet. Um, maar ik denk dat als je het hebt over een uh, zekere vorm van, van verkrampt reageren... dan, um, hey, als dat dan uh, je observaties of zijn... en misschien ook die van andere mensen... Dan, dan is dat precies wat je eigenlijk niet wil. Je wil dat een overheid eigenlijk heel fier, heel trots um, staat achter het beleid. Uh, dat het voert, de uitgaven die het in dat kader doet... Uh, en dat is waar je met z'n allen graag aan mee betaalt. Want, want de overheid, uh, het klinkt als een slogan, maar dat zijn we dan dus allemaal. En uh, we willen met z'n allen bijdragen voor dat wat we uh, ook voor het gemeene goed uh, denk ik, uh, nodig vinden. Nuttig en noodzakelijk. Maar daar moeten we denk ik wel heel zorgvuldig in zijn en blijven zijn. Dus niet alleen naar de voorkant kijken. Niet alleen maar meer regeltjes strakker inregelen. Maar ook gewoon aan de achterkant even die hygiëne uh, goed hebben. En uh, uh, ons donders goed realiseren. Uh, en met ons bedoel ik dan uh, de overheid in zijn algemeenheid... ons donders goed realiseren waar, uh, waar we met dat geld naartoe gaan... en waar het ook vandaan komt. Laten we die hygiëne even oppakken en dan ook het uh, begrip rechtvaardigheid erop uh, plakken. Wat, wat zou nou, als het aan uh, Koos Boer ligt, uh, de drie of vier of vijf... mogen er ook uh, punten zijn die je graag zou willen aanpakken... als het gaat om uh, rechtvaardigheid? Het gevoel bij mensen, ze zijn niet alleen maar uh, keihard uh, op mijn geld uit... Ja, ik, ik denk dat het um, uh, in eerste instantie heel belangrijk is... om um, uh, ook fiscaal beleid te ontwikkelen. Dat um, heel erg uitgaat van, van, een, van een visie um, die ook um, nou ja, voor, voor meer jaren uh, kan worden gevolgd. En ik zeg wel eens, ook, ook tegen anderen... Um, je moet daarmee opletten dat je elkaar niet alleen maar dingen vertelt die je elkaar graag vertelt. Want je kunt tegenwoordig niet naar een seminar of een bijeenkomst waar je dingen hoort over transparantie, duurzaamheid, innovatie. Telkens is de vraag die je moet stellen waarom en hoe ga je dat dan doen. Hè? Dus je moet het concreet maken, je moet echt een visie hebben en daar achteraan. Dat moet je ook wat langer volhouden. Hè? Een heel simpel voorbeeld is dan toch wel, ook al heb ik er niet, niet heel veel zicht op, maar is dan bijvoorbeeld um, um, uh, ja, het beleid ten opzichte van investeringen in milieu... En we kennen allemaal de voorbeelden van subsidies die we dan ineens verstrekken voor zonnepanelen en het jaar daarna niet meer. En dan net is de markt erop ingesprongen, dan liggen de, de voorraadloodsen vol met zonnepanelen. En dan vervolgens neemt de burgers het niet meer af omdat die subsidie is afgelopen. Nou, dat, dat soort uh, voorbeelden uh, geven denk ik duidelijk aan dat de overheid ook echt een meerjarig beleid moet hebben. Uh, als je iets hebt waar je goed over na hebt gedacht. En vraagt daar gerust ook buitenstaanders bij. Um, nou ja, stick to the plan en voer het uit. En uh, ik denk dat dat zou denk ik denk heel belangrijk vinden. Consistentie, zeker in, in wankelijke tijden... stellen burgers denk ik heel erg op prijs... Maar dat zou er ook voor pleiten dat, dat de belastingen minder een politiek instrument worden. Ja, ik denk dat dat um, uiteindelijk ook, ook um, uh, soms toch wel goed is. Kijk, um, als je uh, uh, belasting inzet als politiek instrument... moet je ook realiseren dat je daarmee een heel generiek instrument in handen hebt. Want alles wat je in bijvoorbeeld de inkomstenbelasting regelt... regel je voor 16 miljoen Nederlanders. Dat betekent dus ook dat als je daar heel specifiek uh, dingen wil regelen... Ja, dan, dan is dat misschien niet de beste plaats. En uh, als we nu kijken naar een, uh, een onlangs verschenen rapport van de commissie van Dijkhuis... dan zeggen zij ook, ja probeer dat dan inderdaad in, in termen van instrumentalisme... een klein beetje te versoberen, doe dat wat minder. En doe dan heel gericht uh, dingen in termen van subsidies... om uh, uh, ja, die dingen, die beleidsdoelstellingen te realiseren die je graag wil. Dus dat vereenvoudigt denk ik het fiscale stelsel ook. Maakt het robuuster, minder conflictgevoelig. Belastingambtenaren hoeven dan ook minder te controleren. Hebben meer tijd over voor die 4 miljard die dus nog ergens uh, onder de steen ligt. Nou ja, en dan zou dat denk ik een hele, hele simpele uh, en goede ingreep kunnen zijn. Maar betekent ook dat, dat er uh, uh, toch, toch wat meer menselijke maat zou moeten komen in het systeem ook? Nou ja, dat, en dat conflicteert daar dan weer mee. Hè? Als je dan weer zegt, ja maar de menselijke maat moet erin. Uh, dan moet je dat niet zoeken, denk ik. Althans niet direct zoeken in um, zeg maar, um, uh, een, een aftrekpost voor, voor een brilletje... of een aftrekpost voor een kunstgebit... of een bijzondere regeling voor een laptop. Zoals vroeger wel was. Ja, ik denk dat we daar uh, het dan niet in moeten zoeken. Als je het hebt over maat gesneden... Um, um, waar kunnen we dat dan wel verbeteren? Dan zou ik zeggen, probeer uh, in zo'n belastingwet... ook duidelijker, echt bijvoorbeeld als je het weer over die inkomstenbelasting hebt... ook echt inkomen te belasten. Hè. Denk weer even aan box 3 dat heeft niets te maken met brilletjes of kunstgebied of laptop... dan zeg je van ja, we gaan even terug naar de essentie. We gaan mensen alleen maar belasten als er echt daadwerkelijk inkomen is. Nu is dat de systeemkeuze die de wetgever in 2001 heeft gemaakt... of is een systeemkeuze die uh, voor zijn werk kan overzien alleen in Nederland is gemaakt. Nergens doen we uh, of doen ze het zoals wij hier in Nederland met Popstriet. 3 Ja, en dat is toch ook wel iets wat je... Uh, uh, moet zien als, als maatwerk. Alleen echt inkomen belasten. Ja, wat op dit moment. Eh, 1,2% betaal je. Uh, nou, ja, als je het heel goed doet in box 3, dan krijg je misschien 2% of je spaargeld, Maar in de meeste gevallen haal je dat waarschijnlijk niet eens. Dus dan heb je netto rendement van 0,8 Want de rest mag je inleveren. Ja. Um, en links of rechtsom komt er ook eens keer de inflatie overheen. Ja, exact. Um, dus je giert en, gewoon keihard achteruit. Ja, Trouwens ook ik, als je het in de sok stopt hoor, maar in alle gevallen. Ja, in alle gevallen waarin je dus niet effectief 1,2 rendement maakt... Um, na inflatie, want ik moet het dus inderdaad even afhalen... dan teer je gewoon in op je vermogen. En, en dat is dus raar. Hè? Dat is, dat is uh, principieel vind ik ook... Uh, in het concept althans... onjuist aan een inkomstenbelasting. Een inkomstenbelasting moet inkomsten belasten. Dat betekent dus dat als je een jaar geen inkomen hebt... betaal je een jaar geen inkomstenbelasting. En als het een tijd heel goed gaat... en je maakt heel veel rendement... dan betaal moet je heel veel. Uh, en dat is precies wat Box3 niet doet. En... Uh, aan de andere kant moeten we ook wel de voordelen van Box 3 zien. Want het is heel makkelijk om, uh, om het tel, telkens als voorbeeld te gebruiken... van wat er allemaal beter kan. Uh, het, het andere systeem, het oude systeem... kende ook gewoon heel veel uh, loopholes, heel veel moeilijke dingen... heel veel complexe regelgeving. Maar voor de bulk, en dat is precies dan wat je verandert... en waar ik dan ook van denk dat je het misschien anders zou moeten doen... voor de bulk, om het onnubiedig te zeggen... was dat oude systeem, denk ik, eigenlijk prima. Goed. De hoop te verbeteren nog, links of rechtsom. In het tweede uur van Kaaseluna wil ik graag met de luisteraars doorpraten. Belastingverhalen wil ik graag verhalen over belasting. Nou, dat moeten er heel wat zijn. Dus als u luistert, ik denk, ik heb een mooi verhaal. 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer van Kaaseluna. 0800-1121, of twitteren, of mailen, kan ook. Koosboer, hoogleraar, Algemeen Belastingrecht. Hartelijk dank dat je hier was. En je gaat morgen luisteren, neem ik aan, naar Radio 1. Dat ga ik zeker doen. Blauwe vrijdag tot morgen. Dankjewel Koosboer. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV. CRV uit het Abro Radiotheater. Spraakmakende theaterstukken. Bewerkt voor radio. Vandaag in het Avro Radiotheater. Emma's feest. Van Flip Broekman. Aflevering 9. Zakenman en oud-minister Kalsbeek heeft de kleinzoon van zijn werkster Emma... ertoe aangezet om het schuurtje achter Kalsbeeks oude bedrijf in de fik te steken. In een poging belastend materiaal in een fraudezaak te vernietigen. Maar kleinzoon Maarten heeft het belastend materiaal juist weten veilig te stellen... en zet nu Kalsbeek onder druk een goede afscheidsregeling voor zijn werkster te treffen. Emma wil van geen regeling weten... Maar er is Kalsbeek veel aan gelegen Maarten niet te provoceren. Intussen bereidt Emma een eenvoudig afscheidsfeest voor. En om onder het genot, genot van spijzen en dranken... Hé, om... hé, hey! Hey, hallo, hoe was het? Oh, ik weet niet of ik dit lang ga volhouden, oma. Het is je eerste dag. Iedereen die is zo agressief. Ja, dat is toch logisch? De mensen die hebben haast. En dan gaat zo'n verkeersregelaar, die gaat ze vertellen dat ze om moeten rijden. Alsof ik voor mijn lol in de uitlaatgassen ga staan, Daar komt wel weer wat anders. Er komt niks anders. Ik had gewoon mijn gevoel moeten volgen. In deze wereld is er geen plek voor mij. En dat maakt niet uit. Want als je niet te veel wil, dan kun je het prima redden in je eentje. Daar heb je anders je fantasie voor. En als je met andere mensen bent dan doe je net of je naar de televisie zit te kijken... die je elk moment uit kunt zetten. Ik was gelukkig. Elke dag was een feest. En nu sta ik de weg te wijzen in een wereld die ik niet ken... aan mensen die ik niet wil kennen. Maar die mij wel mogen afblaffen... omdat anderen hun weer vertellen dat het sneller moet. En zo staat iedereen elkaar af te blaffen en de weg te wijzen. Terwijl niemand weet waarmee hij mee bezig is. Stoppen kan ook niet, want dan hou je de boel op. Maar er valt helemaal niets op te houden. Want waar gaat het over? Het leven is een chaos. I iedereen die krioert wat door elkaar heen... en dat levert dan steeds weer een andere situatie op. Maar er zit geen plan achter. Moeten we ook niet willen. Jij hebt toch geen kou gevat? Hoezo? Je praat zo raar. Maar hoe heeft u dat dan al die jaren volgehouden? Ik moest wel. Ik was koswider. Net als jij nou. Ik dacht altijd dat er voor u twee werelden waren. In de ene deed u het vuile werk en was u klein en onderdanig. En in die andere dan lacht u ons allemaal uit. Omdat iedereen ongelukkig is terwijl er zo weinig voor nodig is om je goed te voelen. Een mooie zonsondergang. Een oude foto. Een hond die, die tegen je opspringt. Een piano in de verte. Edith Piaf die Milord zingt op een oude transistorradio. Klaproos in de duinen. Zand tussen je tenen. Regen die in de putje verdwijnt. Hm. Ja, twee werelden. Misschien is dat ook wel zo. En dan moet jij nou hetzelfde doen. Of we slaan een keer terug. Hoe dan? Door een bank te beroven. Of we miljonairstochter te ontvoeren. We kunnen ook iemand chanteren. Ja, dat is een goed idee. We gaan iemand chanteren. Wie? Zien we nog wel. Maar dan hebben we geld en dan zijn we van niemand meer afhankelijk. Ik zag tante Lona vandaag voorbijkomen en die begint steeds meer af te takelen. Maar als we dat geld hebben, dan kunnen we een verpleegster voor haar in dienst nemen... en dan heeft Omian Jan ook weer wat meer vrijheid. Nee. Waarom niet? Chanteren is laf. Als iemand iets verkeerds hebt gedaan, dan moet je daarmee naar de politie gaan. Maar dan ga je niet proberen om er een slaatje uit te slaan. En nou klaar ermee. Zoek je daar, onder je bed? Niks. Nee nou, kom dan hier en help me dan om uitnodigingen te schrijven voor mijn feest. Houdt u wel een feest? Alleen voor de buren. En meneer Kalsbeek, hoe vind je die zeg? Ik heb gevraagd of hij het leuk vond om naar het dijkje te komen. Nou, daar had hij heel erg veel zin in. Natuurlijk, als het er maar geen geld kost. Luister, dit is het afscheid dat ik wil. Maar wat is dat dan? Dat, dat alle puzzelstukjes uit je leven bij elkaar komen. En dat je dan denkt, wat heb ik toch eigenlijk een mooi leven gehad. Misschien was het niet altijd even gemakkelijk. Maar als ik terugkijk, dan zou ik met niemand willen ruilen. Dus dat is het geworden. Een avondje thee drinken op kosten van mijn oma. Zo wil het. Maar ik niet. U denkt toch niet dat u daar zo makkelijk mee wegkomt? Nou, dan doen we het niet. Ga jij te zeggen? Luister jongen, laten we hiermee ophouden. Zeg gewoon dat je een miljoen wil. Dan kan je net zoveel feesten geven als je wil. En dan weet ik tenminste dat je niet naar de politie gaat. Kom op, joh. Als ik zo'n kans had gekregen, had ik hem met beide handen aangegrepen. Nee. Waarom niet? Dat is chantage. Weet je wat jouw probleem is? Ja, u. Jij zou zoveel kunnen als je maar wilde. En je krijgt ook genoeg kansen, maar jij durft geen succes te hebben. Jij bent bang dat je dan verstoten wordt. Daarom probeer je alles te verpesten in je leven. Je wil niet dat mensen doorkrijgen dat jij slimmer, gevoeliger... en veel beschaafder bent dan zij. Wat is dit voor onzin? Ik heb jou verteld dat mijn vader als arbeider is begonnen. Nou, en? Nou, toen wij naar een andere buurt verhuisden, heb ik me heel lang schuldig gevoeld. Omdat ik opeens aan de andere kant stond. Ik verdomde het om nieuwe vrienden te maken. Ik schaamde me. Alles wat ik deed voelde als verraad. Ja, maar dat was natuurlijk niet vol te houden. Ten eerste waren ze heus niet alleen maar aardig geweest tegen me. En ten tweede ben je uiteindelijk wie je bent. En... Toen ik minister werd, waren ze nergens zo trots op me als in mijn oude buurt. Maar wat wilt u hier nou mee zeggen? Dat het hoog tijd wordt dat jij je losmaakt van die mensen. Je oma is een hele lieve vrouw en dat geldt voor al die mensen op dat dijkje. Maar jij bent daar toevallig terechtgekomen. Jij bent niet een van hen. En dat zou je nooit worden ook. Zij denken dat je niks doet als je op de bank ligt. Zij kunnen zich niet voorstellen dat alle grote ideeën zo ontstaan. Ze weten niet eens wat grote ideeën zijn. Voor hen zou je nooit meer kunnen worden dan een slechte vuilnisman of een mislukte palingboer. Maar dat is niet wat jij wil. Ik begrijp jou wel. Wij dromen misschien niet van dezelfde wereld, maar wij zijn wel allebei dromers. En wij laten ons niet vertellen wat we moeten doen. En als iemand zegt dat iets niet kan, dan zeggen wij dat zullen we nog wel eens zien. Dus houd toch op met moeilijk doen. Beschouw dit als een kans die je maar één keer krijgt in je leven. Zo'n kans heb ik nooit gehad. Ik moest eerst. Is dit nou afgelopen? Luister naar me. Ik wil niet zijn zoals u. Ik vind het al erg genoeg dat er mensen bestaan zoals u. Ja, dat is ook een opvatting. Maar wat je oma betreft... Moet ik met die mappen naar de politie gaan? Je doet maar. Oké. Okay. En doe de groet aan de officier van justitie. Dat is een oud vriendje van me. Ik heb zijn dochter onlangs nog aan een stage geholpen bij Unileven. Zo. Nou. Wil je nou wel naar me luisteren? Jouw oma krijgt het afscheid dat ze verdient. Maar daarnaast ga ik ervoor zorgen dat jij de baan krijgt die jij verdient. Zodat oma trots op je kan zijn. Het is er nu ook al. Nee, ze is blij dat je wat hebt... zodat ze zich geen zorgen meer hoeft te maken. Trots ben je als je kinderen het verder schoppen dan jij. Dat betekent dat je het goed hebt gedaan. En wij gaan er samen voor zorgen dat oma trots op je kan zijn. Dat is toch het mooiste cadeau dat we haar kunnen geven. En als je geld hebt, ben je ook niet meer van mij afhankelijk. Dan kan je voor de kopen wat je wil. En als wat gaat u me dan in dienst nemen? Als grootverdiener. Ja, dat is iemand die heel veel geld verdient. Ik weet wel wat een grootverdiener is, maar wat moet ik dan doen? Kijken waar je al dat geld aan kan uitgeven. Uh, leuke cadeautjes kopen voor je oma. Voor al die mensen op het dijkje. En dat is geen chantage? Nee, dat werd wel eens tijd.